Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de opmars van een nieuwe variant van het Mpox-virus in Afrika aangemerkt als een internationale noodsituatie. Het virus is beter bekend als het apenpokkenvirus. Het uitroepen van de noodsituatie volgt na een forse uitbraak in de Democratische Republiek Congo en enkele omliggende landen. De nieuwe variant is besmettelijker en gevaarlijker dan vorige varianten. Volgens de WHO raakten dit jaar al meer dan 14.000 mensen besmet. Ook vielen er meer dan 500 doden. Dat is aanzienlijk meer dan een jaar eerder. Een hoge Israëlische delegatie sluit komende dag aan bij de onderhandelingen over het staakt-het-vuren in Gaza. De Israëlische premier Netanyahu heeft ervoor toestemming gegeven. De gesprekken zijn in Qatar. Hamas zegt dat het geen delegatie stuurt, maar wel na afloop wel in gesprek met bemiddelaars als er een serieus voorstel van Israël komt. Het Franse OM begint een strafrechtelijk onderzoek naar de online agressie tegen Imen Gelief, de Algerijnse bokster die in Parijs Olympisch kampioen werd. Ze werd mikpunt van online haat nadat een Italiaanse tegenstander had opgegeven omdat de klappen van Gelief veel te hard zouden zijn voor een vrouw. Veel mensen suggereerden dat Gelief een man is. Noord-Korea gaat vanaf december weer buitenlandse toeristen toelaten. Dat melden verschillende reisorganisaties. De grenzen gaan in ieder geval open voor buitenlanders... die naar de noordoostelijke stad Samjion willen. Maar mogelijk worden ook andere delen van het land weer toegankelijk. Sinds het begin van de coronapandemie in 2020 liet Noord-Korea geen buitenlandse toeristen meer het land in. Pas dit jaar was voor het eerst weer een handvol toeristen uit buurland Rusland welkom. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Lokaal kan er mist of nevel voorkomen. Komende dag wordt een droge zomerdag met geregeld zon bij 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in, Zin in Zandvoort?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 The only one Riding in the dirt, put a banner over my grave Make a body work, make a beggar hurt Sell me something big and untangled okay. Riding in a rut Till the power's cut We don't even have a good name Sleeping in the church Riding in the dirt Put up in a hole over my grave Make a body work Make a bag hurt Sell me something to entertain Now I'm tired Real good time Now I'm tired. De is al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot. Wat zeg Wa? Jij bent de sleutel, ik het slot. Jij bent de gids, ik ben de grot. Wa? Jij bent de deksel, ik de pot.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 Jij bent de kerst, ik de bonbon, de jij bent de rust, ik de cocoon. De ik ben het zakje, jij de thee, de ik ben de kaas, de jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de, de sneeuw, ik ben Tom Hermans, jij bent Karin. We staan samen sterk. we staan samen sterk. We staan samen sterk We staan samen sterk Ik had nooit gedacht Dat ik ooit met jou zou zingen Ik eerst niet van een verloofde Wie weet worden wereld wereldberoemd mee Dan maken we Het villa en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Het ja, is duur. Nou ja, Herman, zit er meer in een romantisch duet. Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Nou ja, sorry maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou echt wij Die zijn het varken nou mee, zeg. en de tang. Betaal maar de romantiek, er bestaat toch niet? en een vries. Dat kost in mijn in hand volgen. Jij Naar. bent de schrikdraad ben waarop de ik pies.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 6.9 ZFN to Uit, zie ik je naast me staan, je ogen lachen zoals altijd en je kijkt me aan. Even geniet ik van je evenbeeld, tot ik wat beter kijk en sta te staan naar vreemde, die wat op je lijkt.